We lezen het Gods woord, Ezekiel 21, vanaf vers 18, door vooraf de wet des heren beschreven in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod.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 Stel u twee wegen voor, waardoor het zwaard des konings van Babel komt. Uit één land zullen zij beide voortkomen. En kies een zijde, kies je aan het hoofd van de weg der stad. Gij zult een weg voorstellen, waardoor het zwaard inkomen zal tegen Rabbah, der kinderen Amos, of tegen Juda, tot de vaste stad Jeruzalem. Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan het hoofd van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken. Hij zal zijn pijlen slijpen, hij zal de hem vragen, hij zal de lever bezien. De waarzegging zal aan zijn rechterhand zijn op Jeruzalem, om hoofdmannen te stellen, om de mond te openen en het doodslaan, om de stem op te heffen met gejuich om stormrammen te stellen tegen de poorten, om sterkten op te werpen, om bolwerken te bouwen. Dit zal hen in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn, omdat zij met eden beëdigd zijn onder hen, maar hij zal der ongerechtigheid gedenken, opdat zij gegrepen worden. Daarom zegt de Heere Heere alzo omdat gij leden uw ongerechtigheid doet gedenken, doordien uw overtredingen ontdekt worden, zodat uw zonden gezien worden in al uw handelingen. Omdat u werd gedacht wordt, zult gij met de hand gegrepen worden. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid, Alzo zegt de Heere, Heere, doe dien hoed weg en hef die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen dien die nederig is en vernederen dien die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. En gij mensenkind profeteer en zeg... Alzo zo de Heere heren van de kinderen Amos... en van hun smading zo zeg... het zwaard, het zwaard is uitgetrokken... het is ter slachting gevaagd om te verdoen... om te glinsteren... terwijl zij u liet, terwijl zij ijdelheid zien terwijl zij u leugen voorzeggen om u op de halzen te stellen dergenen die van de goddelozen verslagen zijn, welke dag gekomen was ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Keer uw zwaard weder in zijn scheden, in de plaats waar gij geschapen zijt, in het land uw woningen zal ik u richten, en ik zal over u mijn gramschap uitgieten. Ik zal tegen u door het vuur mijner vervolgenheid blazen en ik zal u overgeven in de hand van brandende mensen, smeders des verderfs. Het vuur zult gij tot spijze zijn, uw bloed zal zijn in het midden des lands, u zal niet gedacht worden, want ik, de Heere, heb het gesproken. Dat we trachten met het aangezicht en scheren te zoeken. Ambidenswaardige heilige, vlekkeloze en volmaakte rechter van hemel en van aarde. Wie zou u niet vrezen, o koning der heiligen, want u komt het toe. Want u zijt het eeuwig waard, dat we met kinderlijke vrees vervuld werden met eerbied en diep ontzag voor die grote koning der koningen en heren der heren, die de heiligheid der heiligheden zelf zijt. En wij onheiligen, hoe zullen we dan tot u kunnen naderen? Ons vonnis is reeds geveld in deze morgen door de uitspraak van de heilige schrift. En uw woord kan niet gebroken worden, dat we het eens zouden inzien. En dat we het eens zouden bemerken en gevoelen in onze ziel tot diepe vernedering. Ge hebt het vonnis uitgesproken overal wat hoog is. Wat hoog is zal ik vernederen en wat nederig is zal ik verhogen. En nu zijn we allen tezamen in de hoogmoed gevallen. Want dat was de eerste zonde. De dus Satan schilderde het mooi voor. Gij zult als God wezen kennen het goed en het kwaad, uw eigen heer en meester, niet meer onder gezag staan, maar zelf gezagdrager wezen, zult als God zijn. En de mens begeerde, diezelfde begeerte die in Adam en Eva oprees, die leeft en die woont ook in onze harten. We willen niet wat u wilt en we zijn door de zonde tegen u gekant geworden. Dat is onze diepe afval. Vijandschap tegen de levende van God. Tegen uw wil, tegen uw weg, tegen uw werk. En dat blijkt het allermeest. Als uw wegen van tegenheden met ons ingaat. En dat we het proberen af te bidden, maar dat we onze zin niet krijgen, dan komt er eenwendig openbaar wat we geworden zijn, dat we in de hoogmoed gevallen zijn, en dat we niet onder u kunnen nog willen bukken en buigen. En daar is ons vonnis in geveld, wat hoog is onder de mensen, het is een gruwel voor u, en het zwaar ter gerechtigheid is gescherpt, het is geweegd, en het zal ons zeker dodelijk Evenals het zwaard wat opgegeven was om te bewaken... ...de boom des levens tegenover Adam en Eva. Maar het zwaard dat opgegeven was, had hun dodelijk getroffen... ...indien ze de toegang tot een de boom des levens hadden genomen. En van die vrucht hadden geplukt. En daar zijn we nu als schuldige mensen in deze morgen hier samengekomen... En met een rechtvaardige rechter boven ons. En een wrekend God vanwege onze schuld en zonden. Als we dat zouden inzien: dat het blinkend zwaard klaar ligt voor ons. O, oh, wat zou het ons toch een bekommering geven? Wat een vernedering der ziel. Wat zou het ons doen bukken en buigen voor uw hoge God? Wat zouden we onze rechter te voet vallen en om genade smeken? Och, zou u dat zelf nog eens willen werken door de kracht van uw eeuwige geest? Dat we zo in stof mogen komen aan uw voeten en vernederd worden voor uw aangezicht. En dan zou voor ons de belofte gelden, wat nederig is, ik zal het verhogen. Diezelfde God... ...die een waarmaker zijt van uw woord, op wie we kunnen rekenen, van wie we op aankunnen. Ik zal hem verhoven, hebt gij gezegd en hebt gij getuigd. Al gaat het hier door een weg van diepe vernedering. Uw woord is getrouwd en uw woord zal zeker vervuld en, be en uw belofte zal waargemaakt worden. Dat we dan krediet krijgen op die grote God... En dat we geloof zouden hechten aan die goddelijke waarheid. En dat we dan onze ziel zouden overgeven en toevertrouwen aan die enige borg en middelaar. En in, de, in de afgelopen weken, dan zijn we erbij bepaald geworden in het kerkelijke leven. Dat gij uit de dood zijt opgestaan en de dood en het graf en de hel hebt overwonnen. En aanstaande donderdag hopen we te vernemen, dat gij als de gekroonde koning zit aans vaders rechterhand. Gij voert een hemel op vol heer. de kerker werd u buiten, o Heer. Gij zag uw strijd bekronen, met gaven tot haar mensen troost opdat een wederhorig kroost altoos bij u zou wonen. Voor wederhorigen, voor opstandelingen en rebellen, hebt u plaats willen maken in het hemelse heiligdom, opdat die getrokken zou worden uit de macht van de vorst der duisternis, om de koning der heren te huldigen. O, dat dat ons gegeven mogen worden, dat we die koning der heren zouden mogen leren kennen. Gij zijt verheerlijkt aan de rechterhand van uw heilige vader, en uw kroning, dat houdt onze ontkroning in het we ontkrand werden van onszelf en van al wat van de mens en wat van schepsel is, opdat de koning der ere intrek en ingang mogen nemen in onze harten, dat we u welkom zouden toeroepen, de koning der ere in onze gezinnen, de koning der ere in de gemeenten en in de kerken, opdat we u zouden huldigen en in stof en als aan uw voeten mogen komen om u recht en gerechtigheid toe te kennen, en dien zalige vorst des levens te mogen beminnen, dat die nauwe band gelegd mocht worden tussen de gekroonde koning in de hemel, en tussen onze lage zielen hier op deze aarde. Want als het het onuitsprekelijke wonder, dat gij die zeer hoog woont, dat u laag wilt afdalen. Gij zijt persoonlijk willen afdalen in Bethlehem Stout, de zoon van God in een beestenstal, geen deur ging er voor u open in het hele Bethlehem. Ze wilden u niet hebben, ze wilden Maria ook niet hebben. Een hoog zwangere vrouw, de deuren bleven gesloten, maar de hemelpoort is wel voor u open gegaan. Doe die poorten open, omdat de koning daar heren intrek neemt. Maar dat is het onuitsprekelijke wonder, dat nu mensenharten die ook voor u gesloten zijn, dat mensenharten die als poorten ijzeren deuren en ijzeren grendelen zijn dat u die ook wilt openen... en dat u die zelf in stukken wilt slaan... en dat u intrek wilt nemen... en dat uw geest, die reine, zuivere, heilige geest van Jezus Christus... dat die geest wilt wonen in een zondaars hart. Daar moesten we wel eens bij stilstaan. Wat een zondaars hart is, dat is min om te noemen. Dat kan in een gebed niet uitgesproken worden... Wat een hart is. Als we het wisten, we zouden van onszelf walgen. We zouden echt verschrikken. We zouden zeggen dat ik echt nooit geweten dat dat in mijn hart huisveste. Maar als u het ontdekkend licht geeft, dan zien we wat we geworden zijn in onze diepe afval. Maar dan zien we ook wie u geworden bent in uw verhoging. Opdat gij verheerlijkt wordt, ook in onze hart. Dat die reine, zuivere geest in zo'n onheilig hart wilt wonen. Als een nederbuigende goedheid die te bewonderen en die te aanbidden is. En dat mocht u dan ook op deze dag nog willen geven. Zou u nog in een hart willen afdalen, voor het eerst of bij vernieuwing? Het is allemaal gesloten, wie of ook zijn. Maar u kunt het openen. Liefde doet het openen. Dat de deur van onze harten geopend, ontsloten worden. Ik sta aan de deur en ik klop. Een goddelijke ik, een heilige ik. Wie durft hem versmaden en kleineren en miskennen en beschuldigen? Die grote goddelijke ik. Dat we vernederd werden voor u. De deur van onze harten. Wij het zouden openen en ontsluiten. Die zalige koning der eer. Verheerlijk al zo uzelf. In de jeugd, in de kinderen, in de ouders. En als we ouder geworden zijn, dan hebben we het niet minder, maar zeker nodig. Want de tijd is kort En de dagen zijn boos. O, wil u wonderen van genade verheerlijken in ons midden. Heere Jezus, gij zijt zegenende naar de hemel gevaren. Uw handen hebt u uitgespreid. En die zalige heilige hand, die ben doorwond. Zijn doorwond als alles uit liefde. Uit liefde hebt gij uw handen willen doorwond. Door nagelen aan het kruis. Met uitgebreide armen hebt u aan het kruis gehangen. Wat een teken is dat u open stond om de wil des vaders te doen. U stond open voor de vader om alles te leiden wat uw vader op u legde. U stond ook open voor uw kerk, voor uw kinderen, voor uw gunstgenoten die van verre van het kruis stonden. En het volk zag het en schouwde het aan. Gelijk uw woord getuigd heeft, u stond er nog voor open. Voor uw geliefde discipelen, hoewel ze van u gevlucht waren. En zo staat u nog met uitgebreide armen. Gelijk uw woord zegt... Ik heb de ganse dag mijn armen uitgebreid tot een wederstrevig en een wederspannig volk. O, dat die zegenende handen onze ziel mogen aanraken tot verootmoediging en tot vernedering. En zo mocht u ons dan samen willen gedenken. <coughs> Met de noden van weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden, ouden van dagen verzorgenden en die ander verzorgen, dus samen u mocht ons willen gedenken, ieder voelt zijn eigen verdriet, eenzamen en alleenstaanden. Och, wil u nog ondersteunen, als van onder eeuwige armen, waar mensen hulp te kort schiet, en zijt gij toch een redder in de nood, dat mocht u nog genadig willen betonen, hier en op andere plaats, wil Sion opbouwen, door uw handkrachtig. Wil uw knechten sterken en ondersteunen. Zend uw waarheid, uw ontferming, ter bescherming. Zend ze tot uw wachters neer. U weet hoe een zwaar juk op hun schouders. Onmogelijk van mensen kan. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar door uw kracht alles vermogen. Want een goddelijke kracht wordt in zwakheid volbracht. Wil het getal believen te vermeerderen. De nood is groot, arbeiders zijn weinig, oud, zwak, ziekelijk. Och, dat we toch de nood zouden gevoelen, dat de levende kerk toch ook eens wakker geschud zou worden. Dat er onder de levendige kerk toch eens barensween en worstelingen gevonden mogen worden. Het is alles even slap en flauw en koud. Alsof het ons niet meer aangaat. We zijn het zo gewend geworden. We zijn gewend geworden aan de ontwenning. En we zijn de nood ook gewend geworden. O, wil u het nog opbinden. Een noodgeschrijver wekken. Onder het levendige volk voornamelijk. Maar het gaat ons allen aan. Of het u behagen mocht hard bij de zuiden stoten in uw wijngaard. Als u het doet in uw gunst, dan is het alleen goed. Dan is het nuttig voor uw kerk, tot eer van uw naam. Zegen al zo de waarheid, waar ze gepreekt gelezen worden, ieder in het zijne. Wil uw goddelijke kracht in zwakheid volbrengen, gode tot heer onze ziel tot eeuwige zaligheid, om Jezus wil. Amen. We zingen verder van Psalm 47, het eerste en het vierde vers. Alle volk gemeen, sla de handen rein, met vreugde te tezaam en met zang bekwaam. Prijst Gods naam goed, met hart en gemoed, want hij is de Heer die wij vrezen zeer. Een koning is hij, die al toont vrij, zijn zeer sterke kracht en zijn grote macht. Wat er verder volgt in het vierde, 1 en 4 van Psalm 47... De tekst kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk Ezekiel 21 en daarvan het 27ste vers. Er Gods woord al dus Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet meer zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en die ik dat geven zal. Geliefden, voordat we ons bepalen bij de geestelijke betekenis van onze tekst, is niet ondienstig enige ogenblikken op de letterlijke betekenis te letten en de omstandigheden waaronder de Heer deze woorden door de profeet Ezekia gesproken heeft. De woorden hebben betrekking op koning Zedekia, die toen de scepter over Judas waaide. Hij was door Nebukadnezar tot die koninklijke staat verheven. Babels koning had hem aangesteld en aan hem onderworpen gemaakt. En bij zijn aanstelling een plechtige eed in de naam des Heeren afgevorderd, dat hij de koning van Babel als zijn opperheer trouw zou blijven. Maar Zedekiah verbrak die eet, hij werd trouweloos tegenover de vorst van Babel en hij ging om hulp naar de koning van Egypte in rebellie tegen Babels vorst. <coughs> <coughs> Het was vanwege de verbreking van die eet in de naam der scheren gesproken dat de Heere rechtvaardig op hem toornig werd. Daarom zegt Jehovah in ons teksthoofdstuk. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël. Wiens dag zal komen ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Zo zegt de Heere, Heere. Doe die hoed weg en heb die kroon af. De Heere houdt hem voor ogen. Dat hij een trouweloze, mijnedige koning was. En vanwege dat. Trouweloze mijnedigheid noemt de Heere hem een onheilig, goddeloos vorst, omdat hij zich niet aan de plechtige eed in zijn naam besloten vasthield. We kunnen dit verder vinden in Ezekiel 17: Hij heeft de eed veracht, brekende het verbond, daar hij toch zijn hand gegeven had. Daarom zegt de Heer, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eet, die hij veracht heeft, en mijn verbond, dat hij gebroken heeft, dat zelf niet op zijn hoofd geven zal. Maar de Heere wilde niet alleen deze onheilige vorst van de troon van Israël afstoten. Hij had besloten om de troon zelf ook om te keren. Niet alleen de mijn koning, werd van zijn koninklijke staat beroofd, maar het koninkrijk van Juda zelf zou hij omverwerpen. Ja, een gehele omkering. Daarom staat er dat die hoed weggedaan en die kroon afgenomen zou worden. Dat is de koninklijke hoed en de koninklijke kroon die zal weggenomen worden. Omgekeerd, omgekeerd. Dat wil zeggen, het zal geen koninkrijk van Israël meer wezen totdat hij komen die daartoe recht heeft. Wie is die hij anders dan de koning van Sion, dan Jezus de Heere van leven en heerlijkheid? Die zal ik het geven. Met andere woorden, geen koning in Juda, geen koninkrijk zal er bestaan, geen wereldlijke heerschappij waarin de koning op de troon zit, totdat hij komen die daartoe recht heeft. Hij zal in het huis van David koning zijn tot in eeuwigheid. Hij zal een troon verkrijgen in Juda en in Jeruzalem. U begrijpt dat dat niet letterlijk is geweest. Maar op een geestelijke wijze heeft koning Jezus de troon beklommen bij zijn hemelvaart. Nu hebben we zo kort mogelijk de letterlijke betekenis nagegaan. En nu zullen we in de geestelijke betekenis bij bevindelijke betekenis wel enige overeenkomsten aantreffen. Als we van de tekst missen, dan missen we de grond voor de bevindelijke uitleg. Want alles wat we buitenom de tekst en buitenom de schrift doen, dat is maar verbeelding en het is onzeker. Men kan het de naam van bevinding geven, maar wat buiten de schrift is, het is een valse grond, het is een onveilig fundament. Laat ons daarom, voordat we verder gaan zien, welke overeenkomst er is tussen de letterlijke en geestelijke verklaring. Wel nu, het volk van Israël was door God een uitverkoren natie. En dit volk verliet zijn trouw en rebelleerde tegen de inzettingen en bevelen gods die hij door de dienst van Mozes gegeven had. Het volk zei, er zat een koning over ons. En de Heer heeft hij eens ingewilligd, maar hij heeft er tegelijk bij gezegd, ze hebben nu niet verworpen Samuel, maar ze hebben mij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Ze verlangden een vorst en een artshoofd, maar ze hebben de koning der koningen, de Heer der Heeren, verworpen. En toch verdroeg de Heer hen nog lange tijd. Is daar dan geen overeenkomst in te vinden tussen het geestelijke Israël? Het geestelijke Israël is van God verkoren, opdat de Heer over hen regeren zou. Van eeuwigheid verkoren in Christus, opdat Christus vorst en gebieder over dat volk zou zijn. Maar dit volk is ook van God afgevallen in de val van Adam. Het zijn onderdanen van de Satan geworden, van de zonden en van het eigen ik, Het zijn opstandelingen geworden en trouweloos tegen God. <tossimus> dat is de overeenkomst tussen het letterlijke Israël en het geestelijke Israël. Maar er is nog een andere overeenkomst. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. Dat wil zeggen, het koninkrijk van Israël zal een puinhoop worden. En het koninkrijk van de zonde in de zondige mens. En dat koninkrijk van zijn eigen ik, dat zal ook een puinhoop worden. Ik zal het verderven. Ik zal het van zijn grondvesten afrukken. Geheel vernietigen? Nee. Op de puinhopen van dat koninkrijk zal ik een ander koninkrijk bouwen. En ik zal hem zalven tot koning die daartoe recht heeft. En die ik dat geven zal. Ziet u de overeenstemming tussen de letterlijke en de geestelijke betekenis? Ik zal u met Gods hulp pogen aan te tonen hoe dat van toepassing is op het werk der genade in het hart van Gods volk. Zonder een stijve verdeling te maken, vinden wij met één blik in een tekst deze twee grote hoofdwaarheden. Ten eerste het werk van omkering, wat tot driemaal herhaald wordt. En dan ten tweede, wat er in de ziel plaatsgrijpt wanneer dat werk voltooid is. Totdat hij komen die daartoe recht heeft. In de eerste plaats dan het werk van omkering wat tot driemaal toe herhaald wordt. Dat is het eerste wat onze aandacht trekt. Driemaal wordt hetzelfde woord gebezigd. Met die drievoudige herhaling van dit woord wordt ongetwijfeld bedoeld het onomstotelijke en het zekere van Gods besluit. Petrus zag een gezicht in handelingen 10 en dit geschiedde tot drie maal. En het vat werd wederom opgenomen in de hemel. Dat was ook om de zekerheid van dit gezicht aan te tonen. Het is de wil en het voornemen gods. Tot drie maal toe wordt het herhaald. Het is volkomen zeker. Maar de zaken wijnen meer inziend in de onderwijzing van de heilige geest dan zien we dat deze herhaling niet alleen de zekerheid van Gods werk vaststelt, maar dat er ook drie verschillende fasen of gelegenheden, drie heldere noodzakelijke omkeringen plaats moeten vinden. Driemaal de omkering van dat eigen opdat Op dat gruis en puin van dat eigen nek. Christus verhoogd en gekroond worden. In het uitwendige heeft er een drievoudige wegvoering plaatsgevonden van Juda. De eerste was tijdens de omverwerping van de troon en het koningschap van Jojakim. De tweede was tijdens het koninkrijk van Joachim. En de derde was tijdens en aan het einde van de koning van Zedekia, toen stad en de tempel verwoest werden. Deze drieërlei omverwerpen en drieërlei fasen in de Babylonische gevangenschap, zijn in de schrift helder en duidelijk te vinden. <coughs> maar als we dat nu toepassen op het geestelijke leven, wat wordt er dan bedoeld met de eerste omkering? Waar vindt dat eerste werk van genade plaats? Hoe vangt dat aan? Waar vindt de Heer ons? Vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid die in ons is, door de verharding van onze harten. Hij vindt ons dood door de zonden en de misdaden, van nature, kinderen, des torens, gelijk ook de anderen. De Heer vindt ons dus onder de heerschappij en de macht van de zonde, onder welke vorm of gedaante of manier of wijze dat ze ook plaatsvindt of uitgeleefd wordt. Dus als het koninkrijk van Christus in de ziel wordt opgebouwd, dan moet eerst die regering en de heerschappij en het koninkrijk daar zonde, daar zonde omvergeworpen worden. Evenals in het gezicht dat Nebuchadnezzar zag, dat een berg uit de bergen steen zonder handen afgehouden werd, die dat beeld aan zijn voeten sloeg en vermaalde en niet alleen de voeten, maar ook de andere samengestelde delen. Zo wordt ook het koninkrijk van Christus gegrondvest op de puinhoop van de mens. Hij vestigt dus een gezegend koninkrijk van vrede op de puinlopen van de verdorvenheid des mensen en ook van het totale onvermogen tot geestelijk goed. Laten we dat nog eens verder onderzoeken. Het eerst in het ooglopende gedaante van het eigen ik van de mens daar zonde, dat is onheiligheid en zonde en goddeloosheid. Laat ik duidelijker spreken. De uitverkorenen gods leven voordat de Heilige Geest komt om dat koninkrijk op te richten in hun ziel. leven in openbare of verborgene zonden: gruwelen, dronkenschap, zweren, hoererij en andere onbeschaamde uitoefening van alom bekende zonden. Maar wanneer u de geest van God in het hart begint te werken dan keert hij dat onheilige, zondige leven om. Hij zendt gewichtige indruk en overtuiging in het geweten. De Heer schiet van zijn goddelijke bogen felle pijlen in de ziel. Dat onheilige, zondige ik, dat wordt overwonnen en omvergeworpen. Met recht twijfelen wij aan een werk der genade in mensen... In wiens geweten de pijlen van overtuiging nog worden gemist. Want dan worden de levenszenuwen die de mens aan het de leven der zonde verbindt, die zijn dan nooit doorbroken en doorgesneden. Als iemand die verkeert onder de leer van de genade Gods, in bekende zonden leeft, zonder pijning in zijn geweten, gelooft dan niet dat de heilige geest reeds intrek in zijn binnenste heeft genomen. Als de goddeloosheid van die mens hem nimmer schuldig verklaart, en hem niet veroordeelt, dan hoeven we niet te denken dat Gods geest, als een geest, des oordeels en overtuiging reeds in die mens begonnen is. Maar, er zijn ook anderen van Gods uitverkorenen, wanneer de Heer hem bij de hand neemt, Leefden die tevoren niet zo opvallend onheilig en openbaar goddeloos. Deze leefden soms voorbeeldig. Het zij kerkelijk, het zij in andere uitwendige gedaanten naar de heilige schrift. Maar de uitwendige schijn kan wel schoon zijn. Inwendig is de non-bekeerde mens afzichtelijk. Mensen die men niet kan ranschikken onder een goddeloze menigte. Een mens leeft toch buiten God en zonder Christus. En met dat uitwendige goede gedrag zijn we toch vervreemd van het leven Gods. Door de onwetendheid die in hen is en door de verharding hun harten. En de heerschappij van dat eigen ik heeft toch de overhand in het hart. En er is geen vrezen Gods voor hun ogen. Dat wil zeggen, geen geestelijk besef van zijn hard doorzoekende tegenwoordigheid. Men ziet in Hem ook geen dienens- en beminnenswaardigheid. Er is ook geen verlangen, noch honger, noch dorst om Hem te mogen leren kennen. Dus deze omkering is voor beiden nodig, zowel voor hen. ...die in een zedelijke gedaante leven... ...als ook vooruitwendige goddelozen en onheiligen. Want zolang God buiten het hart gesloten wordt... ...dan is het met betrekking tot de eeuwige zaligheid... ...van weinig belang of een mens zedeloos of zedig leeft. Men versta mij goed. Ik zeg, met betrekking tot de eeuwige zaligheid is het van weinig belang of men zedeloos of zedig leeft. Ik bedoel, de mens mist in beide gevallen het zuiver geestelijk en goddelijke leven. En beiden hebben de nieuwe geboorte nodig en de omverwerping van dat eigen ik. Dat moet gruis en puin voor God worden. U vraagt misschien naar het instrument, naar die handspaak die de heilige geest gebruikt om dat eigen ik, het zij het nu zedig is of zedeloos, omver te werden. Het is de wet gods. Het van des scheren aangezicht. En nogthans, hoewel deze troost zo groot is, ...onheiligheid. De uitwendige letter van de wet kan dat niet doen. Of men nu zedig leeft of zedeloos, men is van God vervreemd... ...en de uitwendige letter kan de mens nooit omverwerpen. Men kan bekendgemaakt worden in de, van de predikstoel met de toren Gods... ...dat die geopenbaard wordt van al, over alle zonde en ongerechtigheid... Maar het is alleen het krachtige houweel in de hand van Gods geest die dat kan doen. Dat onheilige ik in allerlei soorten gedaanten dat ik moet omvergestoot worden. En dat is de geest die daartoe de wet en de overtuiging ervan dat we tegen God gezondigd hebben, zijn wet overtreden die daarvan overtuigt en de ziel gevoelig maakt. Hier wordt dan de ziel omgekeerd voor God. Het gebouw wat tevoren versierd was, het zei dat het nu versierd was als een tempel, het zei dat het een offerplaats was voor de Satan, hoe danig het ook tevoren was, Gods geest werpt het het onderste boven. Het wordt een puinhoop in de ogen van hem met wie wij te doen hebben. U zult zeggen, als een mens nu tot zulke staat gebracht wordt, hij ziet zijn verloren staat, zijn leven in de zonde, in de wereld en in de zorgeloosheid. Hij ligt verloren voor God. Moet hij dan verder niets doen? Ja, mijn vrienden, de mens wil zelf graag iets doen. Hij begint te bouwen. Wordt die eerste tempel ter nedergestoten. Dan had hij zelf een tempel oprichten. Een tempel waarvan hij gelooft dat God behagen heeft... om in die tempel zijn harten te willen wonen. Wat moet hij dan doen om Jehovah's gunst te verkrijgen? Wel, elke overtuigde ziel... wie zonden op zijn geweten drukt... en die gevoelt dat hij in een puinhoop voor God gevallen is... En onder de toekomende toren rust en die zoekt te ontvlieden, elk van die ziel die slaat een weg in om iets te gaan doen. En over het algemeen slaat men naar de mate dat men licht heeft of in de schrift onderwezen is, over het algemeen slaat men naar, ik geloof, verschillende wegen in. <coughs> Stellen we ons iemand voor die verstoken is van de zuivere verkondiging van Gods woord. Die nooit van de zaligheid door verzoening van Gods zoon heeft gehoord. Wat doet hij? Zijn onmiddellijke toevlucht is tot de wet der werken. Hij gaat in een stipte gehoorzaamheid leven. Hij wil een eigen gerechtigheid opbouwen waarin God behagen heeft. Maar als iemands verstand wat meer verlicht is, bijvoorbeeld hij heeft altijd onder een getrouwe evangelieprediking verkeerd, en het bloed van Christus als het enige middel tot verzoening is hem altijd voorgehouden, dan schijnt hij enigszins van de wet der werken af te zien. Omdat hij die vaste overtuiging in zijn ziel heeft gekregen dat hij nooit kan gerechtvaardigd worden door de werken der wet. En dat de toevlucht zoeken daarheen eindel en te vergeefs is. En toch wil hij iets doen. Wat doet hij dan? Hij slaat een andere weg in. Hij zoekt wat men noemt een evangelische heiligheid op te richten. Toen ik zelf van zonden overtuigd werd en schuldig voor God stond was mijn verstand te veel verlicht dan dat ik mij tot een mozaïsche verbond en wettisch werk zou wenden. Ik bezat kennis genoeg dat geen wettische gerechtigheid mij ooit aangenaam voor God kon maken. Wat deed ik dan? Ik nam liever de toevlucht tot het evangelie. Echter zocht het evangelie in een wet te veranderen om zo doende en daardoor heilig voor God te worden. Ik ging niet naar Mozes om gerechtigheid... maar tot het evangelie om heiligheid. Niet naar de geboden van het Oude Testament... maar naar de bevelen van het Nieuwe Testament... om die te gehoorzamen. Om door geestelijke gezindheid... om door gebed, om door bijbelezing... om door zo trachten het geloof te bewerken... En zo te krijgen de kenmerken van een nieuw testamentisch christendom. En mezelf al zo daarmee te versieren. Mijn vrienden, dit is de ergste vorm van vaticisme die er op de wereld is. Dit is het evangelie in een wet veranderen. Hoewel het een groot onderscheid schijnt te zijn bij het gaan tot de wet van Mozes om door haar werken gezaligd te worden. <coughs> Daarom hij, wiens verstand enigszins verlicht is, zal wanneer hij overtuigd wordt van zijn verloren staat en toestand, zal aanstonds pogen zichzelf een geestelijke mens voor God te maken. Hij wil de uitgang van zijn hart op God vestigen. Hij wil alles doen wat in Gods woord door Christus geopenbaard is doen. Hij wil zichzelf zoeken te verlogen... ...en zichzelf zo tot een goed christen te vormen... ...en zo door zijn christelijke manier van leven... ...bij God aangenomen te worden. Zo gaat hij de reis op de weg des hemels aanvaarden. Hij wil een geestelijk gezind mens zijn... God zo goed hij kan dienen. Zijn bevelen gehoorzamen. Zijn woord onderzoeken. Met zijn volk omgaan. En de wereld verlaten. En al de krachten zijn vermogens van de ziel inzetten. Om een goed en degelijk christen te worden. En nu komen we tot de tweede omkering. Namelijk deze eigen gerechtigheid. Dit eigen gerechtigde eigen heilige ik of het dan een nauwe wettische wijze is of een meer verfijnde evangelische wijze wat het ook zij dit moet onvergeworpen worden dat eigen godsdienstige werkzame eigen gerechtige ik moet ondersteboven gekeerd worden en welke gedaante, welke vorm, welke gestalte, of het zich dan ook aanmatigt en vertoont, de Heere zegt, het moet omgekeerd worden. Welk instrument gebruikt de Heere om deze godsdienstige tempel der mensen, die rust op de puinhopen van zijn vorige leven en van zijn eigen krachten? Welk instrument gebruikt de Heere om dit werk onderste boven te werpen. Wel, de Heer doet door middel van zijn woord en door zijn geest geeft men een ontdekking van de diepe onreinheid van ons hart voor hem. De goddeloosheid van het hart wordt zo gevoeld, zo gekend, dat men ziet dat al zijn uitwendige gedrag, al zijn godsdienstige leven en al zijn werken, hoe genaamd, welke evangelische naam hij dezelfde ook heeft. Het is valse heiligheid in de ogen van God. De sluizen van de grote afgrond inwendig worden opengebroken. En men leert zichzelf kennen. Ariglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? <tie> Als we dan heilig pogen te zijn, dan wellen de zonden uit de diepte van ons vleeselijk gemoed zo krachtig op, en ze keren ons, en ze keren zich tegen ons opgericht gebouw en tempel. Elke geestelijke gedachte aan God die we willen hebben, wordt met zonden bevlekt. Ieder woord wat we spreken is met het eigen verdorvene ik bezoedeld. Elke daad die we willen verrichten. ...zien we met kwaad van de zonde vergiftigd. We krijgen zulke afschuw... ...en zulke walging van onszelf... ...en leggen ons schuldig... ...innerlijk en uiterlijk... ...voor God neer... ...waar onze mond gestopt wordt. Met zonden bevlekt... ...inwendig verdorven... ...en klagen ons aan bij God... ...en veroordelen ons... Als doodschuldigen voor zijn aangezicht. En dit is de toestand van Hem, die niet alleen zijn onheilige, goddeloze ik, maar ook dat eigengerechtigde ik voor God in puinhopen ziet gestort. Dan eerst wordt de leer van de vrije genade door Jezus Christus, door de Heilige Geest, lieflijk gepast, dierbaar, en noodzakelijk. Wanneer we gans geen heiligheid meer in ons kunnen bespeuren. Dan gaan we denken. En bevinden we ons gepast. Voor het bloed der verzoening van Jezus Christus alleen. Als we ons verstoken zien van alle waarheid en gerechtigheid. Dan beginnen we de heerlijke gerechtigheid van Jezus Christus nodig te krijgen. Die door de geest. In Gods woord wordt geopenbaard en in ons hart wordt bekendgemaakt, waardoor ons verstand verlicht wordt. Dit is dus het werk van God de Heilige Geest. En zo brengt Gods geest de leer der verkiezing met enige kracht in ons hart en met zoetheid in ons geweten. En toont dat er een bloed der verzoening en der besprenging is. Ja, hij brengt het en past het toe in ons hart en geweten. En nochtans, mijn vrienden, dat eigen verdoemelijke ik, dat is er nog niet mee tevreden. Dat wendt zich nog naar een andere koers. O, oh, dat afgetakelde en vernielde wrak van dat eigen ik, dat kan nooit rusten. Dat valt altijd weer iets anders bij de hand. En dat is dit. Die kostelijke en die inwendige onderwijzing van Gods geest. Door het woord beginnen wij licht te achten. En de leer van de vrije genade Gods alleen. Beginnen wij met de hand der natuur en eigen krachten aan te vatten. Wij kunnen niet meer langer wachten op de Heere. Totdat Hij dezelfde met kracht toepast in onze ziel. Wij kunnen niet langer wachten op de openbaring, des Heeren. Wij beginnen het zelf in eigen kracht uit te werken. De trotsheid en de verwaandheid van een mens, die kleeft hem niet alleen aan in zijn zondige werken. Die kleeft hem niet alleen aan in zijn eigen gerechtigheid. Maar die verwaandheid en die trotsheid van een mens... Die gaat ook over hetgeen wat God in zijn genade in de ziel gegeven heeft. Wij worden door deze trotsheid en hoogmoeders harten weggerukt van God. En wij kunnen dan niet meer nalaten naar iets buiten Gods onderwijzing in de ziel om te zien. Wij voelen ons in het geestelijk nog zo klein, nog zo gering. En... We willen Garne en el tot onze dwergachtige lengte toedoen in eigen kracht. En ziet mijn vrienden, hier is nu die derde vorm en gedaante van dat eigen ik, wat onderworpen en onvergeworpen moet worden. Ik heb u nu aangetoond drie verschillende gedaanten van dat eigen ik, dat onheilige goddeloze ik. Dat wettische eigengerechtige of evangelische eigengerechtige ik. Maar nu wil ik u ook aantonen die hoogmoed en die verwaandheid op ontvangene genade of weldaden en het steunen op eigen kracht. Dat moet ontvergeworpen worden. Dat hele eigen ik moet een hoop puin en een hoop gruis worden. Die trotse zuilen van dat eigen ik en van die eigen krachten. Die trotsheid en hoogmoed op hetgeen wat God in genade of gaven of talenten gaf. Het moet verbrijzeld, vermorzeld in puin geworpen worden. En dat brengt ons tot de tweede hoofdgedachte. Wat er dan in de ziel plaatsgrijpt wanneer het werk van omkering voltooid is. Totdat hij komen die daartoe recht heeft en die ik dat geven zal. Eén komt er, één die er recht op heeft... één koning die recht heeft en op de troon... en op de trouw van zijn onderdanen. Merkt ge hierop? Op de troon des harten heeft hij recht... en op de trouw van zijn onderdanen heeft hij ook recht. Hoe heeft hij dat recht verkregen? Het is voor eerst zijn recht door een oorspronkelijke gift van de Vader. Zie hier ben ik, zegt Jezus, en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft. En al wat mij de Vader heeft, zal tot mij komen. Daarom, voor zover als wij de zijnen zijn, heeft Jezus een goddelijk recht op ons. Heeft dat recht van de Vader gekregen. Een oorspronkelijk recht van het goddelijk geschenk des vaders. Maar dat recht heeft Hij in de tweede plaats ook verworven door koping, door lijden, door sterven en verlossing. Hij heeft ons door zijn bloed verlost. Hij heeft zijn eigen leven afgelegd. En daardoor heeft Hij ons gekocht en verlost. En een recht bevestigd. En een volle prijs aan het kruis betaald. En daartoe is Hij opgestaan van de doden. Hij is opgevaren ten hemel. Daar heeft hij volkomen recht op, op de troon des hemels. En vanuit die koninklijke residentie oefent hij nu het recht op deze aarde. Door zijn woord en door zijn heilige geest. En dat recht legt hij en oefent hij in de harten van al de vaten der barmhartigheid, En hij zal alles ter neerwerpen en omverwerpen op dat de aan de voeten van Jezus komen om hen te erkennen als hun Heer en hun Koning. Hij heeft recht op hun hart en op hun genegenheden. En denk aan zijn woorden, ik zal mijn eer aan geen ander geven. Hij wil niet dat zijn eigendom in andere handen komt. Hij vergenoegt zich niet met enkele recht op de personen van zijn dierbaar volk. Hij wil hun hart hij wil geen ganse genegenheid. Hij wil als vorst heersen en regeren en zal nimmer een mededinger toelaten en dulden. En wil hij geen mededinger toelaten. Hij wil ook geen medewerker toelaten van het eigen ik. Hoe mooi het zich ook voordoet. Hij wil alleen koning zijn. En vraagt u dan nog, hoedanig die ziel gesteld is, wanneer Jezus zich openbaart in zijn kracht, in zijn zoetheid, in zijn dierbaarheid, in zijn liefde. Hoedanig ze gesteld is, één puinhoop. En als het eigenlijk niet vernedert, en al wat uit hem van de mens is, niet in een puinhoop is gestort, kan de Heere van leven en heerlijkheid nooit zijn koninkrijk oprichten in de ziel. Hoe zullen we hem leren kennen in de kracht Zijner opstanding, wanneer we in eigen kracht leven? Hoe zullen we hem leren kennen in de heerlijkheid van zijn gerechtigheid, wanneer we eigen gerechtigheid oprichten? Daarom, wanneer hij komt, die daar recht toe heeft, wordt de mens ontkroond, het eigen ik omvergeworpen en komen we aan de voeten van deze koning terecht. Daar wordt dus van een komen van Jezus gesproken. Een komen tot het hart van zijn volk. Hij komt niet enkel tot hun verstand. Niet enkel tot hun gemoed. Niet enkel tot hun spreken en tot hun lippen. Maar een komen met kracht in hun hart. Een komen in heerlijkheid. Een komen in genade. Een komen in majesteit in de ziel. En in het geweten van zijn verkorenen. En daar op de puinhopen van dat eigen ik... Daar grondvest en bouwt hij voor zichzelf een tempel en een troon van genade en van barmhartigheid op die puinhopen van dat eigen ik. En hij voegt de stenen van dit ingevallen huis niet op elkaar. Hij laat niet toe dat de onheilige handen van dat eigen ik zich zullen uitstrekken naar die nieuwe geestelijke tempel. Nee, hij alleen wil bouwmeester zijn van deze nieuwe tempel die hij bouwt en waar hij zelf in komt wonen door de heilige geest eer dat we nu de toepassing lezen zingen we eerst van psalm 99 en daar van het tweede en het derde vers zeer groot is de heer verheven in eer in Sion met kracht, die ziedergeslacht, moedernamen zijn met zangprijzen fijn, want hij is wonderbaar en zeer heilig voorwaar. En wat er verder in het derde volgt van psalm 99. Ik wil u enkele vragen stellen over deze drieërlei omverwerpen van het eigen ik. Ziet iemand van u al zijn wereldse plannen verrijdeld? Wordt iemand onder u het ongenoegzame van dit aardse in zijn hart gewaar? Ondervindt iemand dat hij niet meer kan doen hetgeen hij graag wou? en dat al zijn voornemens en zijn ontwerpen en zijn uitvindingen hem bij de hand afbreken, hiervan overtuigd als een schuldig zondaar voor God neervallend en zichzelf vervoeiend vanwege de werking van zijn boze hart, schenkt de Heer hem soms een bevredigend gevoel en enkele tekens van vergevende liefde en enkele druppels van het bloed ter verzoening, Trekt dit uw genegenheden dan naar Christus toe? En wordt Christus u uitnemend dierbaar? Wat de tweede omverwerping betreft, wordt uw vleeselijke heiligheid en eigen gerechtigheid u ontnomen. Ziet ge bij tijden een zeer verkwikkende gerechtigheid en heiligheid van Christus, om u daarin te verblijden? Wordt uw eigen nek vernederd en ontkroond? Opdat Christus in uw ziel verheven en gekroond wordt? Niet minder is het wanneer die vervloekte verwaandheid van het hart beteugeld wordt en wij ons daarom bij God aanklagen en verfoeien, dat de Heer soms de ziel dan bedouwt met een besef van zijn barmhartigheid En dat die opstand tegen Hem, dat die vernederd wordt. Zijt gegebracht aan de voeten van het kruis? En kent ge iets van die zoete openbaring van Christus liefde en tegenwoordigheid? Maar zolang het eigen niks zich onder een van de gedaanten... ...der zonde tegenover Christus stelt... ...wordt er geen verschijning van Christus op prijs gesteld... ...nog in het hart gevonden. Welk voornemen wij ook hebben... Om dat eigen godsdienstige ik te bewieroken. Voelt ge dat al uw wettische plannen beraamd. Die gij beraamd omvergeworpen worden. Wat is uw doel met al uw wettische werken? Het is om enigszins het juk van afhankelijkheid aan Gods leidingen af te schudden. Of om toch nog enigszins gemakken of vermakelijkheden voor het vlees te bezorgen. Of om die pijnlijke, moeilijke, zelfverlogende, smalle pad te ontgaan. Wat het ook zij en wat ook in uw hart voordoet. Wordt u gewaar dat al uw pogen omgekeerd wordt? Dat u daarmee niets kunt bereiken? En in de derde plaats, wanneer ge uzelf een pad wilt afbanen naar uw eigen inzicht en niet volkomen op de leer der vrije genade wilt steunen en rust op eigen kracht of op goede denbeelden van leraars of op bevinding van anderen of op andere nietige rietstaven en word ge dan gewaar dat dit alles voor u ontvalt ik zal het omkeren, zegt de Heer. Mijn raad zal bestaan. Alles wordt omgekeerd wat buiten God en Christus is. Wordt u zulks gewaar? Wordt de roem van het eigen ik en alle rust buiten God en Christus weggenomen? Wordt Christus voor u de Alpha en de Omega, het begin en het einde? Totdat hij komen die daartoe recht heeft dan zal hij bezit nemen van ons hart. Maar is het dan genoeg voor een man slechts zijn vrouw te bezitten? Het, het is haar hart en haar genegenheid die hij mede verlangt. Wat is een vrouw zonder liefde? Zo is het ook bij de Heer Jezus. Het is zijn recht niet alleen om de persoon van het volk gods te, te doen maar hij eist hart en genegenheden voor zich op, volkomen. Alle afgoden moeten onvergeworpen worden. Hij heeft recht, hij alleen komt om dat recht. En ik zal het hem geven. Dat is God de Vader, de koning der koningen, de Heer der heren. Ik zal het hem geven. Ik zal het hem in het volle bezit stellen, want hij moet als koning heersen totdat al zijn vijanden gezet zijn tot een voetbank zijn er voeten, die ik dat geven zal. Ik zal hem een plaats geven in het hart, in de genegenheden en in de liefde van zijn volk. En daar zal hij de opperste vorst en gebieder worden, totdat hij komen die daartoe recht heeft. Is het zijn recht niet? Heeft hij door onze harten aan hem te onderwerpen ze dan niet overwonnen? Mijne vrienden, sla nog eens zacht op uzelf. Kent u kleine, misschien wegsnellende ogenblikken, waarin uw begeerte was dat Christus alleen uw Heere en God zou zijn? Kennen wij kleine ogenblikken? dat we hem al de uitgang van ons hart bereidvaardig toestanden dat alle opstand van gedachten gevangen geleid werd en dat wij gewillig waren om onder de gehoorzaamheid van het kruis van Christus te leven dat wij tevreden werden dat God al onze eigen plannen en voornemens en gebouwen had ingestort weet u dat bij bevinding Kunt u uw ziel blootleggen voor de Heer? Kunt u een oprechtheid voor hem zeggen? Heere, gij weet het. Christus is mij boven alles dierbaar geworden. Laat hem als Heer en Koning zijn troon in mijn ziel oprichten. Ik wil voor hem alleen zijn. En nogthans... Wat een strijd gaat daarmee samen. Wat worstelingen als God deze smeekbeden beantwoordt. Want als God ons gaat geven waar wij om vragen. Dan gaat het met omkeren gepaard. En dan wordt ons vleeselijk gemoed opstandig. Als al, al onze eigen plannen worden verijdeld. Dan worden we knorrig, onvriendelijk, gemelijk ongeduldig tegen de Heer. Dan gaat het stormen in de ziel, als de Heer onze gebeden verhoort, als de Heer ons vals vertrouwen wegneemt, en als hij onze vermolmde rietstaven ontneemt, en onze gebroken bakken in stukken slaat. Ja, wat meer? Toorn, vijandschap, op in onze ziel. Als de Heer begint te geven waarom wij hem vragen, wat een opstand soms tegen hem, als hij zo vriendelijk is om onze beden te verhoren. Ja, welke woede tegen zijn wil en tegen zijn weg en tegen zijn werk. En waarom toch? Waarom? Mijn vrienden, wij willen niet van onszelf ontdaan worden. Wij willen onze eigen gekozen godsdienstige wegen bewandelen. En de Heere zegt, ik keer het om. Het wordt tot puin, tot gruis, het wordt verpletterd. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Maar let op, aangevochten ziel. Ik zal het omkeren, niet vernietigen. Ik zal u niet vernietigen. Ik zal u niet verdelgen. Ik zal u niet verpletteren. Ik zal een veel betere tempel voor in de plaats stellen. Die afgodstempel, die zal ik vernietigen. Die godsdienstige gebouwen, die zal ik vernietigen. Ik zal zijn puin storten. Maar u zelf zal ik behouden als door vuur. Mijn heerlijkheid en mijn zaligheid en mijn genade zal ik u openbaren... En ik zal u tot een God zijn. <clears throat> hebben wij nu niet veel dankenstof voor de verhoring van die gebeden die wij niet willen hebben? Betaamt het ons niet voor de Heer neer te buigen en op de voetbank van Zijn voeten neer te knielen? <clears throat> de Heer heeft dikwijls onze helderste uitzichten verdonkerd en omgekeerd. Wij dachten, wat een wrede hand is dat. Hij neemt van ons weg hetgeen we zo graag wilden hebben. De Heer heeft dikwijls onze wereldse plannen verrijdeld. Wij dachten, al deze dingen zijn tegen mij. Waarom dit? Kunnen we de Heer beschuldigen van een onvriendelijke daad, wanneer Hij het eeuwig welzijn ons eeuwig behoud op het oog had? Hij heeft onze eigen gerechtigheid en valse heiligheid in een hoop prullen veranderd. En met welk doel? Opdat Christus in ons alles zou zijn. En moeten we hem dan van een wrede daad beschuldigen? Is het een onttaarde vader die zijn kind het vergif ontneemt? En die hem goed voedsel ervoor in de plaats geeft? Is dat een wrede moeder die haar kleine kind van de stijlte afhoudt... waarop ze het kind ziet huppelen en dat het zo in de afgrond kan storten? Nee, nee, zult u zeggen. Daarin openbaart zich de liefde om het kind van de ondergang te, af te rukken. En is het dan van de here geen liefderijke behandeling als gij onze voornemens verrijdt en onverwerpt. Al met dat doel alleen, opdat Christus alles en in allen zij, totdat hij komt die daarop recht heeft. Heere, vervul uw beloften, al uw toezeggingen in onze ziel, en maak ons gewillig niets te zijn, Opdat op de nietigheid van dat eigen ik, de heerlijkheid en de schoonheid en de dierbaarheid van Christus en zijn tempel door zijn geest, bevindelijk in ons hart, gegrondvest mogen worden en blijven. Tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankzij. <tossimus> Heer, leer ons bidden om hetgeen wat we niet willen hebben. En zou u dan toch door willen trekken? Als we uw hand afweren, die heilige, goddelijke hand, die afsnijdende hand. Als we die afweren, zou u dan toch door willen trekken? Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Waar is een God als gij... Groot van macht en heerschappij, wil als koning heersen in onze aller harten. En gedenkende hem daartoe, die vanmiddag wil lezen, wil hen helpen en ondersteunen. Voor eigen hart en leven. En voor ons in het luisteren. Om Jezus wil. Amen.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 altijd uit al mijn kwade dagen. Het zevende vers van Psalm 19. En de gemeente wordt bekendgemaakt dat in ondertrouw zijn Marinus Dieleman en Leuntje Westerbeke. Wettige bezwaren kunnen deze week aan de kerkraad bekendgemaakt worden. En dat op de hemelvaarsdag de kerkdienst begint om half tien. En de preek is van Philpot. Eindigen nu met dankzij. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zendt uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer.